7 Uur. Wouter moet met het NOS-journaal. Noord-Korea wil het kernwapenprogramma uitbreiden en de kracht van raketten aanzienlijk vergroten. Dat is volgens het Staatspersbureau door Kim Jong-un besloten op een militaire top. Noord-Korea heeft de afgelopen jaren meerdere rakettesten uitgevoerd. En begin deze maand werden er nog kogels afgevuurd op een grensbewakingspost van Zuid-Korea. De aanbesteding en aanschaf van honderden elektrische bussen door vervoersbedrijf Keolis is deels met gesjoemel tot stand gekomen, schrijft Follow the Money. Keolis won voor een laag bedrag een aanbesteding in de ijsschoen en vechtstreek. Volgens het onderzoeksplatform sprak het bedrijf in het geheim met de Chinese busfabrikant af dat de busbouwer niet zou worden vervolgd als de bussen duurder zouden worden dan afgesproken. Achteraf concludeert Keolis zelf dat de regels niet zijn gevolgd. Het bedrijf belooft passende maatregelen te nemen.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 De oppositie eist zijn aftreden en een officieel onderzoek. Zelf zegt Cummings dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Het is nog onduidelijk hoe een verwarde man in Halsteren gisterochtend om het leven is gekomen. Hij verwondde zichzelf bij een woning en reageerde niet op ingrijpen van de politie. Een agent schoot hem in zijn been, maar dat was niet de doodsoorzaak, zegt het openbaar ministerie nu.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 Sing up on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 anymore Give up on us, baby.